Het weer in het noordwesten kans op wat regen, maar verder is het droog. Ook overdag bewolkt en in het noordwesten weer kans op regen. Het wordt vanmiddag ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. Ja, goedenacht en mooi dat u luistert. Naar, uh, dit is de nacht van uh, 17 december 2013. Wij praten uh, ook dit uur nog over groene energie. En over uh, andere duurzame initiatieven. Vooral, uh, op, vooral op het gebied van, uh, van groene energie. En uh, bijvoorbeeld het, het uh, uh, isoleren van je huis. Dat kan natuurlijk ook helpen. Geen energie niet verbruiken. Daarover kunt u meepraten. nu 1121. Als u uh, daar goede ideeën voor heeft. Of als u dat al doet, als u daaraan meedoet of als u een vraag hebt daarover. Dat kan natuurlijk ook, want er zijn natuurlijk een hoop vragen te stellen over hoe je dat dan allemaal doet. Want het lijkt allemaal best ingewikkeld, volgens mij. Nou, daar gaan we het over dit uur over hebben. Hoe, hoe hou je dat nou dichtbij? Hoe regel je dat nou? Zonnepanelen, of deelnemen aan windparken enzovoorts. Er zijn mooie voorbeelden van, overigens. En daar hebben we even een paar dingen van op rij rijtje gezet. Meewind. Hoe werkt het? Bij Meewind kunt u investeren in het fonds Regionaal Duurzaam 1. Hierbij investeert u in duurzame energieproductie bij u in de wijk. Wanneer u in dit fonds investeert, ontvangt u jaarlijks dividend van 4 tot 6 procent. Bij Zeewind van Meewind wordt u mede-eigenaar van een windmolen. Dat doet u samen met een grote groep investeerders. Elke molen levert direct duurzaam opgewekte energie aan het elektriciteitsnet. Uw windcentrale splitst een windmolen op in duizenden stukjes, genaamd winddelen. De stroom uit jouw winddelen wordt via Green Choice bij jou thuis afgeleverd en in mindering gebracht op je stroomnota. Zelfs als de energieprijzen niet verder zouden stijgen, ben je met winddelen voordeliger uit. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Ja. En dat is dan, ik heb even een paar spotjes gepakt. Dus van Meewind en van, uh, die hebben dan geloof ik twee verschillende projecten weer. Uh, de windparken op zee, hè? zeewind en investeren in energie in de regen. Dat is een ander project van ze. Het zijn allemaal van die projecten waarin je kan investeren. En, en, en je hebt dan die windcentrale. Daar had jij het volgens mij eerder over, Eimert. Uh, uh, dan kun je winddelen kopen, aandelen in zo'n windmolen... En uh, nou ja, dat, dat is dan direct gekoppeld aan je energierekening. Dat krijg ja. je dan weer terug. Ja, je kunt, er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Ik had het eerder over een windcoöperatie. Zit natuurlijk in, die, in die verschillende type duurzame energie... heb je wel heel veel subtypes, om het zo maar eens te zeggen. En binnen wind heb je dan ook coöperaties. Dus dat zijn echt initiatieven van burgers. Uh, de windcentrale is een, een bedrijf... waar je een deeltje in, uh, waar je een aandeeltje kan kopen in een windmolen. Dat ook prima. Ik vind het beide heel goed. Ik vind het zelf ook wel leuk om mee te kunnen praten ook. Dus als je ja. in een coöperatie zit, het voordeel daarvan is... is dat je dan samen kan zeggen... oké, okay, nou, we zijn geld aan het verdienen. Gaan we dat opnieuw investeren in een nieuwe windmolen? Of gaan we uh, dat eventjes met een, iets anders stoppen? Of gaan we het uitkeren aan de leden? Ja. Dat je eigenlijk ook een soort van democratie krijgt... Achter die eh, achter de energie. Terwijl nu directe is het... inspraak ja. En directe als je inspraak. participeert in zo'n bedrijf. Dan, dat is dan... gewoon een financieel product. Ja, ja. Wat, dat is precies mijn gevoel erbij. Bij die windcentrale vonden we een goed spotje. Maar zeker hè, dat die laatste opmerking. Weet je wel. In het verleden behaalde resultaten. Dan, dan haak ik dus al af. Dan denk ik. Ja, maar dat ik, oh moet ja. Dus, hè. dus dat is een wettelijke plicht. Dat zodra ja. je een financieel product verkoopt. Dan moet je de burger ja. waarschuwen. Maar dat is het dat dus is dat... eigenlijk. Het is een financieel, is een product. financieel product. Ja, ja. Dus, dus zij geven. Zij geven aandelen uit en uh, uh, ja, de juridische vorm is soms nog wat anders, hè? soms een obligaties. Som maar uh, dat is gewoon een financieel product. Dus, het, is, eigenlijk... het is een bedrijf waarvan ze zeggen wij maken winst. En u kunt meedelen in die winst. Ja, Zo, eigenlijk, dat, ja, dat is het hype business. Maar daar is op zich niks mis mee. Nee, er is niks mis mee. Voor het want het draagt want... Het wel bij, voor de goede orde. Nee, dus je, zij energie. zoeken kapitaal, zoals elk bedrijf. Kapitaal zoekt. En dat kan je op een heleboel manier doen. Maar eigenlijk zijn er twee grote vormen. Hè. De ene is, hoewel dat steeds moeilijker wordt, naar een bank gaan om een lening af te sluiten. En de andere is dat via uh, uh, investeerders uh, bij elkaar te leggen. Ja. En dit is investeer met ons mee. Ja. Nou, dat is natuurlijk hippere. Ja. Er zijn steeds nieuwere vormen. Familie, heb ik begrepen, is toch nog steeds de belangrijkste bron van uh, geldkapitaal. Maar goed, dat is, maar goed, is het, een financieel product. Het, het, het gevoel wat ik hierbij krijg is in elk geval uh, leuk voor mensen die van beleggen houden, ja. die hebben die eens een keer een duurzaam project. Dus ook goed dat er voor hun iets is. zal ik maar, zeggen. maar mij spreekt dat dus niet zo aan. En ja, is het niet erg. Ja, het verschilt dus per persoon. Nogmaals, ja. het is het leukste om het thuis te kunnen doen, thuis iets voor te kunnen doen. Dat is het meest sommigen... dichterbij. Ja. En, en voor heel veel kan dat ook niet. Ja. En dan is het fantastisch als je ergens in kan participeren. Ja. Uh, en ja, het mooie zou wel, wel zijn als je daar ook nog een keer actief mee aan de slag gaat. Want het, het, het boeiende vind ik zelf van uh, bij die opwekking betrokken zijn, is dat het vaak ook nog een weerslag heeft op je energiegebruik. Dus als jij echt begint te kijken van nou, hoeveel kilowattuur ben ik nu aan het opwekken? Hoeveel delen koop ik dan? Dat is ook prima. En dan dat, dat zie je in de praktijk ook dat mensen dan echt anders gaan kijken van oh kijk, en zoveel verbruik ik dus terwijl als je mensen worden een bewuster. Gemiddelde burger op straat vraagt ja. hoeveel verbruik jij? Ja, geen, geen idee, idee hoor. Nee, Werkelijk geen waar idee. geen idee. En yep. hoeveel betaal je? Dat weet ze misschien nog net wel te zeggen. Uh, en wat ik wel eens bij mensen thuis doe, is ook van nou, leg nou eens die rekeningen voor tien jaar op elkaar. Hoeveel heb je nou betaald dan in die tien jaar? Dan kom je echt op, op astronomische bedragen, kom je dan. Want dat is natuurlijk ook het goede nieuws. Al die energieinitiatieven leveren op termijn geld op. Dus ja. de, de, daarom is het ook zo aantrekkelijk. En dat is een mooie meewit, zou ik maar zeggen, voor duurzame energie. Dat, uh, dat kan mensen over de, de streep trekken. Maar nee, maar toch... Toch, Sterker nog, het is de essentie van een hernieuwbare bron. Het is de essentie van de transitie waar we in zitten dat, je, Wind dat het is niet er stopt. altijd, zon is er altijd. Nee, en dat het niet stopt. Dus dat je, een, je doet een investering en daarna heb je gratis energie. Ja, uh, en ja dat, dat... dat zeg je nu wel, maar het is natuurlijk wel zo... dat je een zonnepaneel koopt dat op een gegeven moment opgaat. En ik ja. zat met de verdiepen in de, in de windcentrale... waar je dus aandelen windmolen ja. kan kopen. Dat, die hebben het over 15 jaar. Daarna is zo'n molen kennelijk op... Ja. ja, dat is zeker. moet je dus weer nieuw doen. dus je ja. kan niet, Het is niet voor eeuwig daarna gratis als je dat zo bedoelt. Maar uh, uh, als je kijkt naar huidige commerciële producten rond zonnecellen... als je die gewoon op een site zoekt. Grosso modo uh, koop je vaak een verzekering dat die 20 jaar op blijft doen. Anders krijg je een nieuw paneel erbij hè, in die prijs. Dus je hebt 20 jaar gegarandeerde zonne-energie uit die zonnepanelen. En je hebt het in 10 jaar, grosso modo terugverdiend. Dat betekent dus dat ja. je tien jaar gegarandeerde energie hebt waar je niks meer voor hoeft te betalen. Ja. Waar je die ja, gegarandeerd, grosso modo. Kijk, dit, dit, ja. dit is, en tien jaar. Dit, dit is nou precies het wat mij een beetje tegenhoudt. En dat het lang duurt voordat je het ja. terugverdient ja, 10 jaar wel. soms 15 is wel jaar lang ja. uh, en dat het dat het best een investering aan, aan de voorkant vraagt ja. vaak 5000 euro, dat soort bedragen ja je, hoeveel was jij nu kwijt Je hebt gespaard ja 8000 euro 8000 uh, euro wind, ja. om je zo'n boiler ja. ja ja dat zijn bedragen ik, ik heb het niet nee natuurlijk oh. niet en de meeste mensen niet nee dus je bent niet dat is klopt uh, uh, dus er zijn een paar dingen daarover te zeggen. Dus dat ben ik helemaal met je eens. En we zouden wat langer misschien zo moeten praten over de heel veel sneller terug te verdienen dingen. Want die zijn er ook. Kijk, sommige mensen stellen wel, experts stellen dat in de meeste huizen zo'n 30% energie te bezuinigen is. Door gewoon slimmer isolatiematerialen te gebruiken. En als je dat investeert, heb je dat binnen een jaar terugverdiend. Zoals die meneer zei, met zijn pyjama of met zijn, uh, zijn thermo-ondergoed. Er zijn heel veel uh, maatregelen te verzinnen... die binnen een jaar al uh, uh, je alweer, die je alweer terugverdiend hebben. En dat gaat dan om enkele tientjes of honderd euro. En dat zijn dingen die staan in jouw boek, praktisch idealisme? Nee, want dat is een veel meer het is een strategie. Out, hè? Ja, het is en al tien jaar oud, maar dat is ook niet een boek uh, waar... Uh, uh, opgezomd staat wat je het staat voorbeelden over hoe je kan nadenken over wat ja. jij belangrijk vindt in het leven en hoe je daar een bijdrage gaat leveren. Dus het is veel meer een strategieboek ja. dan dat het een praktische hulp, zelfhulpboek ja. is. Een manier van denken. Ja. Het is, ja. gaat op een manier van denken. Maar, dus ik, ben ik, met je, ik snap jouw punt heel erg goed. Tegelijkertijd zie je ook dat heel veel gemeentes dit ondertussen ook uh, doorhebben, dat wij dat allemaal niet op onze bankrekening hebben staan. En je ziet dus dat. Nee, ik heb even zitten kijken, maar er zijn honderden gemeentes die iets bedenken daarvoor. Dus in Amsterdam heb je de energielening. En dat hebben ze gedaan met het geld dat ze verdiend hebben met de verkoop van Nuon. Hebben ze een pot gemaakt. En daar kunnen burgers tegen, de Amsterdammers, tegen hele lage rente. Ja. Energiemaatregelen geld voor lenen. Oké, okay, dus, dus als ik zeg, ik heb nu die 8000 euro niet. Precies. Uh, maar mij, mij is gegarandeerd, ja, hoe hard die garanties dan zijn... Nou ja, vrij, dan moet je vrij. dan een beetje in durven. Maar ja. dat, dat ik rendement haal over 15 jaar... ik kan nu dat bedrag lenen en dan betaal ik dat in stukjes terug. Ja. En uh, tegelijk heb ik dat rendement. Dus dan nou, hou je dan al meteen per maand over? Ja, want ja. ja. Dat kan. Want, want, Kijk, terug... want, dan, want dan wordt het interessant. Dan... Ja, dus je energierekening gaat naar beneden, dus van je energiemaatschappij. En, uh, en je betaalt die lening. Nou zou ik altijd zeggen, dat doe je dus, dan ga je niet al nu al per maand iets aan overhouden proberen. Want je gaat zo snel nog van die lening af, want dat blijft een financieel product. Uh, maar, dat, dus, dus dat, maar dat kan wel. Dus... Je, je kunt het zo uitsmeren dat je gewoon eigenlijk per, op het moment dat je instapt, meteen per maand al voordeliger uit bent. Dat, dat, dat kan, dat, dat denk, ik denk dat het net kan met zonnepanelen. Ja. Want de terugverdientijd van een zonnepaneel is net iets uh, uh, korter dan de lening. Want een ja. zonnepaneel ja. kan je eigenlijk al in acht jaar terugverdienen. Ja. Uh, de meeste nu. Maar is dit, zijn de dit modellen. is dan in Amsterdam zo geregeld? In heel hangt dus... veel dorpen en steden. Okay. Ja. Ja, maar, maar dat verschilt wel. Dat klopt. Ja. En ook heel veel provincies. Ik zag bijvoorbeeld dat Overijssel en Gelderland hartstikke veel uh, uh, dingen doen. om jou Ja. ja om, om bewoners van hun gebied uh, te helpen om die nou ja, dat nou, hele ik, duidelijke horde te nemen. Dat ik staat... woon in Geldland, ik, ik ga dat dus uitzoeken. Want dat, dat, dat, uitzoeken. dat maakt het wel een stuk aantrekkelijker. Ja, ja nou, ik denk dat dit een, een deel van de mensen over de streep kan trekken. We hebben ook al, net in Luisteraar gehad, die had een huurhuis. Ja. En die kreeg de keuze van de woningbouwcorporatie. Hé, hey, uh, als wij jouw huur een stukje omhoog mogen doen. en daardoor wij kunnen investeren in duurzame energie. dat gaat dus per maand ga je 7 euro meer betalen. Ja. Uh, heb je waarschijnlijk een energierekening... die misschien wel 10 euro lager is per maand. Ja. Dus dat zijn ook slimme producten. Ja. Maar ik wil er wel bij zeggen... Uh, er is ook een heel groot deel die dat geld wel heeft. We hebben 400 miljard op bankrekeningen staan in Nederland. Dat is een astronomisch bedrag. We hebben nog veel meer zitten in pensioenfondsen. Er is zat geld in Nederland... Er is zat geld en ik weet dat het, we moeten dus ook richten op het deel die dat niet heeft. En daar vind ik echt dat we daar dingen voor moeten bedenken. Maar waar het grote punt zit ook bij bijvoorbeeld eigen huisbezitters. Die simpelweg nog niet over die periode van inderdaad tien jaar heen kunnen kijken. Nog teruggaand naar het voorbeeld dat ik eerder deze uitzending gaf. Over dat ik toen ik achttien jaar geleden bij onze buren bij die zonnepanelen stond. Die liggen er nog steeds en die wekken nog steeds energie op. En het probleem is dat wij het als burgers, en ik zelf ook, ontzettend moeilijk vinden om over zo'n periode heen te kijken. Ja, ja. Dus een tien jaar terugverdiend tijd, dat lijkt een eindeloosheid. Maar het feit is ook dat die dingen ontzettend lang meegaan. We hebben twintig jaar hebben we het over soms garanties. Ja. Maar ja, uit de praktijk blijkt dat dat dertig, veertig jaar kan zijn. Dit waren oude zonnepanelen van de eerste generatie. Ja. Die gaan toch al zo lang mee. Want... Die gaan toch al zo lang mee. En de basis van, van zonnepanelen is nog steeds... een beetje technisch is nog steeds silicium. Ja. En dus in de essentie maar wordt, is het er natuurlijk niet veel vaak, veranderd. Wordt natuurlijk wel, dus de kwaliteit van die dingen ver, wisselt nog wel eens. En, maar er is een terugverdientijd, terugverdientijd bij zo zo'n een zonnepaneel. Daar um, hangt de suggestie omheen dat die daarna ook op is. Maar dat hoeft helemaal niet. Nee, Hij kan absoluut. nog veel langer meegaan. Dat is absoluut niet het geval, inderdaad. Ja, en daarna dus wij, wij, wij, heb je pure winst. Dan heb je pure winst. En waar je dus in mee moet gaan. Van, ik snap net jou, jouw kritische punt. Van, nou is het nou tien jaar is het allemaal niet veel te lang. Um, maar dat, die tijden heb je wel nodig. Bedoel, het is simpelweg niet. En dat moet je ook gewoon eerlijk aan mensen. Het is niet dat je dat. Er zijn sommige maatregelen rondom energiebesparing. Wat één, twee jaar is. Maar het zou heel gek zijn ook. Als iets 25 jaar sowieso energie blijft opleveren. Dat je dat in twee jaar terug zou verdienen. Dat is met een huis investeren ook niet. Ik vergelijk het wel eens met een dieselauto of een benzineauto kopen. Mensen weten dat als je bij de dealer staat, als je een diesel koopt, die is gewoon duurder. Ja. Uh, maar je gaat hem op de brandstof ga je hem terugverdienen. Nou, ja. We hebben het over duurzaamheid. Misschien ja. niet het beste voorbeeld. Nee. Uh, maar je ziet, he, men, mensen weten van, ik betaal wel een paar duizend euro meer. Gas dan? Nee, nee, nee of diesel of benzine. Ja. Uh, en, uh, en, ja, maar de diesel is goedkoper. En ja. dat is op een of andere manier wel doorgedrongen. van, nou, die, die paar duizend ja. euro die doe ik gewoon. Ja. Want ik weet ik snap het rekensommetje, dat is niet gelijk goedkoper, nee. maar op de lange termijn wel. En het rekensommetje rondom duurzame energie is langzaam wel aan het doorkomen. Ja. En daar ben ik ontzettend blij om. Want het is, eerst was het een technisch vraagstuk, een technische uitdaging, jaren 80, 90. Voor een deeltje op sommige punten is dat nu nog wel zo technisch. Maar technisch zijn we voor een echt, is het gewoon voor een deel rond? Ja, hebben we het verhaal rond? En zonnepanelen is over te kopen hè? Ja, het is een zat partij die het aanbiedt. Dus technisch te, te veel, misschien. Dit stond gisteren in trouwen. Stop, stunts met zonnepanelen. Er wordt geklaagd door de, de sector dat de, de plaatselijke fietsenmakers aanbieden. en dat de gemeenten met z'n allen. Ja, nou ja, wat je krijgt is op een gegeven moment zijn belangen. En uh, ja. dat is interessant. Dat ook een, een, een innovatieve sector op een gegeven moment ook een laag krijgt. Van, ja, die hebben ook belangen. En die installateurs willen ook niet over de kop gaan. Dat snap ik wel. heb je in Duitsland nog veel meer. Klagen installateurs? Of ze, uh, uh, zeg jij ze hebben gelijk? Of zeg jij nee, het gaat er gewoon om elke zonnepaneel is er eentje. En het maakt niet uit hoe ze komen. Nou, als je naar dit stuk kijkt. Uh, wat de, de, de, het punt was wat zij maakte. Is dat er soms partijen samen met gemeentes werken. Collectieve inkoop noemen ze dat dan. Voor een hele lage prijs. Voor een ontzettend lage prijs. Maar dat daar soms ook niet helemaal goede kwaliteit geleverd wordt. Ja, ja dat is een is beetje oneerlijke gelijk. concurrentie. Ja, bo bovendien lijkt me dat slecht voor het imago. Als je als je als er op een, gegeven moment een heleboel mensen met slechte zonnepanelen zitten en die vertellen dat aan elkaar. Nou, dat is wel dat is wel een punt. Ja. Uh, is, vond ik, we zijn nu langzaam een ja, beetje. Maar de in... lade heeft ook de reputatie van de auto niet. <gul> Ik bedoel, er zijn ook niet, doordat de lader er was... was iedereen opeens ontevreden over de Mercedes. Dus het is oké, een beetje een even nieuw even product. Even, even, even praktisch. Niet Kun, niet kunnen we eens. ergens op internet vinden wat slechte en goede zonnepanelen zijn? Nou, het gaat hem niet zozeer om de, om de <gul> materialen... maar ook om hoe je het installeert. Dus ah, ja. om aan te geven... Het is een beetje Daar net zoals wij zitten in de kerstverlichting tijd. Als een van die panelen het niet goed doet... Dan kan het hele systeem in ja. gevaar komen. Ze zijn, zijn vaak aan elkaar geschakeld. Ja, dan krijg je brand. Ja. nee, je krijgt niet, kan. Dat kan ook nog. Het kan, ja. Dat is vaak niet het probleem. Maar ze worden minder efficiënt. dus Ze worden minder goed uh, ja. in het uh, omzetten van naar energie. Dus, en je moet een goed paneel hebben. Maar vooral ook een goede installateur. Ja, dus allebei wel, wel is belangrijk. Belang. Okay, ja. nou, Dit is het voorbeeld van een auto. Wel een goede van, ja, auto's. Is, wat ze in, in common hebben. Wat ze... Uh, samen doen ze, ja, ze rijden, maar er is ook een heel veel verschil tussen die auto's die onder motorkap Oké, okay. okay. we gaan naar Bellers. Meneer Nijhuis uit Leiden. Wat doet u aan, ja. uh, aan een groenere wereld? Nou, ik zou je vertellen: ik heb hier het ei van Columbus, heb ik uh, nu in de laatste test. Dat is al nummer drie. Ik heb hier zo een windmolen staan. Dit is een kleintje. Ja. En uh, die draait op boven en onder druk, geen wieken meer. Een molen zonder wieken? Een molen zonder wieken, die draait op boven- en onderdruk. Oké. Okay. Ja. D dat nou, Kennen dat jullie, Heimert? Zegt u? Niet echt. Die bol, bedoelt u? Nee, nee, nee. Het is helemaal nieuw. Ik ben de eerste met de type. U oh, heeft hem opgemaakt? Een... Ja, ja, ja, ja. Er zijn er al twee gepubliceerd en nummer drie heb ik gemaakt, die is uitneembaar. Die kan in onderdelen naar op dak kan die gemonteerd worden. En wat, wat is het voordeel? Heb je daar minder wind voor nodig bijvoorbeeld? Minder wind, je hebt alleen de zuiging nodig. Je moet het zo zien als je een flat, op een flat zit en je zet de voor- en de achterdeur open, dan slaat er één met de rotgang dicht. Oké. Okay. Ja, ja. En het is het principe van een zeilboot. Een zeilboot gaat niet naar voren omdat de wind in de zeilen staat, Nee, nee maar door die vacuumtrek die, on, die ontwikkeld wordt. Ja, oké, okay, dat klinkt heel, heel innovatief. En, en Heeft u daar een patent op? Gaat u ermee de markt op? Nee, ik, ben, ik loop naar de 70. En oh. ik heb wel 40 jaar voor mezelf gedraaid in de jachtbouw... waar die ook uitgekomen is. Oh. En nummer drie die staat nou zover de regelkast wordt nu gemaakt. En als het weer wat beter is, dan gaat die zo meteen naar buiten. En da maar da daar profiteert alleen u zelf van? U deelt die kennis niet met, met nee, anderen? Nee, ik hoop dat dit ook door de universiteit wordt uh, ah, overgenomen. Dat zou mooi zijn. Welke? Ik, heb nummer, ik heb nummer twee, daar, daar, zit, daar, ja, daar draait een rotor erin van 1,40 meter met 120 drukkamers, ja? 80 meter koppel, weegt 50 kilo. Zijn alle technische gegevens? Zeg maar niet zo heel veel, maar welke universiteit heeft interesse? Nou, ze zijn namelijk te lui om, om, om, om interesse te tonen. Oh, dat is niet goed. Misschien, misschien moet de orga organisatie duurzame energie bemiddelen. Ja, wij hebben bij elkaar een, brengen. We nou, nou hebben een clubje die rondom duur of innovatieve energie bezig is. Dus nou, Echt vormen waarvan je denkt, van, <laughs> hoe, ja, hoe, hoe is het mogelijk? Nou, misschien interessant om aan te haken, ja. nou, Misschien, nou, misschien, even, ik, misschien ik, moet u contact opnemen met, uh, met Eimert, uh, meneer Naarhuis. Nou moet, moet je nog even luisteren. Ja? Als deze uitontwikkeld wordt, dan kun je de honderd boven elkaar kwijt in een hele grote toren. Ja. Dit is, de, deze hebben een roodetje van een meter. De een die op Stompwijk nog staat, die heeft er een van 1,40 meter. Maar als dit uitontwikkeld wordt en je hebt er 100 boven elkaar... en dan in veel andere afmetingen... en hoe hoger je komt, des te meer, uh, des te meer zuiging je hebt... Mm -hmm. dan heb je geen kerncentrales meer nodig. Want dan draai je gewoon waterstof... en dan heb je alle brandstof voor, voor alle energie. Nou, dit klinkt echt als het IJvel-Columbus. Vol, volgens mij... Nou ja, ik ben, ik ben nog niet naar buiten verder. Nee. Maar hij, uh, hij, als iemand interesse hebt, dan ben ik bereid om het te laten zien. Ik zou zeggen, Eimert, uh, gauw naar Leiden. Toch? Ja, nee, we gaan uh, contact hebben. Okay, en we u, sturen sturen, uh, organisatie. Als u, sturen, als u, u eventjes bij, uh, bij onze redacteur uw nummer achterlaat, dan uh, neemt Eimert contact met u op. Ja, want dat zou wel leuk zijn. Want uh, ik moet je luisteren, ik, ga, ik word nu 68. En, en nog iets leuks, hij draait gewoon op een, uh, op een, op een, op een gietstuk van een wielerwasmachine, nu nog. Ja. En dat kan nog zodanig uitgewerkt worden. En als nummer 4 nog komt, dan, dan zitten zo meteen de dynamo's gewoon in de rotor. Klinkt heel, heel beloofd. Dus, uh, eh, meneer Naarhuis, laten we het zo even afspreken. Technisch gezien is het uh, even lastig om u, uh, uw nummer op te nemen. Dus het, het makkelijkste is als u zo meteen neerlegt en nog een keer belt. Dan noteren we uw nummer en dan gaat het helemaal goed komen. Yes? Nou ja, uh, jullie, jullie kunnen het niet gewoon even noteren dan? Ja, als, als u het in de uitzending wil roepen, dan mag het ook hoor. Nou, dat is goed. Het nou, doen we het klimaat. gewoon zo. Ook goed. Roep maar. Nou, 06... Yeah? 23. Ja. Yeah. 44. Ja. Yeah. 96. 96. 35. Oké, okay, nou, genoteerd. Nou, ja, en dan geef ik mijn adres nog even door. <laughs> dat, dat, is... hoeft, dat hoeft niet. We, we bellen gewoon en het komt helemaal goed. Intussen gaan wij door naar een andere bellen, want Rutger Vos hangt ook al een tijdje. Ja, Goedemorgen, goedemorgen. hè. Herkent u dit verhaal van die, van die winddruk? Wat Kent, zegt u? Wist u dat, dat je met winddruk dit kan doen? Ja, ik heb Boven... er wel iets van gehoord, maar hoe het. Systeem nou precies werkt. Klinkt wel heel dat gaaf. Heb ik me, dat heb ik me nooit in vertiept. Oké, okay. ja. maar wat, wat, wat doet u wel zelf aan, aan, aan, aan, aan energie? Goede energie? Nou, ik heb, ik heb ooit eens een keer uit een de, uit de failliete boedel van een, uh, van een scheepswerf. heb ik een. Uh, ik dacht eerst in principe het is een kunstwerk, maar heb ik zo'n bol gekocht? Ja. Met, met, met, een, met een draaiend binnenwerk, zeg maar. Ja, en werkt dat ook op, uh, op luchtdruk? Of heeft dat weer een andere... Dat, dat werkt op, op een wind. Het is, het is een windmolen. Alleen okay. zonder wieken. Oké, okay, ook zonder wieken. Ja. En dat, uh, daar bent u tevreden mee? Daar ben ik... wonderbaarlijk tevreden mee. Want ik draai er nu vanaf 12 september een jaar mee. Ja. En het levert mij ongeveer 1400 kilowatt stroom... Per jaar, op. En is dat genoeg voor uw huishouden? Uh, ik ben er nog... Ik heb sinds kort... Maar ik heb dan ook uh, iemand die... Zit dat technisch behoorlijk goed in elkaar. Beter dan mij. Wat oh ja. dat betreft. Sinds kort een... Uh, een, uh, een accu tussen. Zo'n chloride accu van een... Van een uh, die ook in een heftruck zit. Zeg maar. Hè, dat soort. <lacht> met een, met een oplader. Omdat ik dus eigenlijk een beetje... Uh, overcapaciteit had. Maar die dat nu op kan slaan in de act. En dan. Oh ja, dat is kan handig. ik mijn, uh, mijn uh, apparatuur. Uh, proberen dan. Als de wasmachine die nogal behoorlijk wat stroom neemt. Ja. om daar ook op te laten draaien. Oké. Okay. En wij hebben dat. de uh, koeling draait er al op. Koeling en verlichting. Ja, ja. En, en, en wat kostte. Wat, wat, koste, uitge... wat, wat die bol nou helemaal? Die bol? Ja. Die heb, ik, die heb ik gekocht voor 300 euro. 300 euro? <lacht> ja. En dan heb je, Eimertje zei de helft, ongeveer de helft aan... aan... Ja, gemiddeld verbruikt een uh, huishouden ongeveer 3000, 3500 kilowattuur. Ja, maar ik, ik... 1400 ja, kilowattuur meer heb... opwekt. Het is wel wonderbaarlijk veel overigens, hoor. Want het, uh, gemiddeld genomen breik, zo of wekt zo'n uh, windmolentje een stuk minder op. Maar ja, het kan. Ja, Ook maar, weer een Eifel-Columbus. windmolentje, hij is... Uh, hij is, uh, hij is, uh, heeft een... Uh, een, een, een hoogte van, van 80 centimeter. Ja, en, en, en er is ook een breedte, ja. dat is een bol, en, hè? En staat hij dan buiten op het balkon of, of op het dak? Of? Nee, ja. ik, ik woon zelf, ik heb een, een, een boerderijtje aan de zeedijk. Aan oh, ja. oh daar heb je ook lekker veel wind. Dat, ah. Aan de Waddenkust. Ja. Hij staat nooit stil. Ja, ja. ja. En hij staat nooit stil. Ja. Hij draait altijd. Fantastisch. Ja, nou, dan, dan hou je wel hoog rendement nou, aan de zeeleid. Er een mooie plek ja. ja, ervoor Ja, super. Nou, en hoe heet zo'n bol? Ja, de, de ene keer draait je natuurlijk wat sneller. Rutger, hoe, hoe, hoe, hoe heet, ja, heet zo'n bol? Heeft, hoe zo'n bol heet, dat ja? weet ik niet. Oh. Ik, heb, ik, ik, heb, ik heb ze ooit eens een keer... Uh, ene keer uh, vaker gezien op een, uh, op een dak bij een bedrijf in Amersfoort. Ja. Verder heb ik, ben ik die dingen nog nooit in nou, het het klinkt wel fantastisch. Natasja, jij hebt het even opgezocht? Ja, ik, stond, ik heb ze een keer in de tuin gezien uh, in um, Bokstel. bij uh, de kleine aarde. Dat, uh, ja. de, de echte ja, dat pioniers uh, uh, van windenergie. En dus daar ben ja. ik hem tegengekomen. Maar ik weet even niet wat de naam is. Ik kom er wel eventjes. Ik ga Energy Ball heet het volgens mij gewoon. Wind Ball. Ja, ik heb op alles geroemd. De Googles, bij de Kleine Aarde, dat komt mij inderdaad ook bekend voor. Ja, ja. ja volgens mij heet het de Energy Ball, als ik het me goed kan herinneren. De kleine Aarde is helaas ja. gestopt, maar daar heb ik een proefopstelling echt jaren geleden gezien. En het is inderdaad, ja. u heeft heel terecht gezegd in het begin, ik dacht dat de kunst kocht. Zo ziet het er ja. ook uit. Dus het ziet er gewoon uit als een soort van heel modern kunstwerk. Ja, wat je, en en, en dat, dat is dus een windmolentje. Dus dat is heel erg leuk. Ja. Klinkt goed. Dankjewel Rutger, voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. Okay. Een investering van 300 euro, dat is echt heel bescheiden. En als je daar een half uh, huishouden van kan draaien... Ja, precies. Jongen, als je hem nieuw koopt, dan ben je een heel, heel stuk meer geld bij. Ik ja, wil ja, er wel nog één een... ding over zeggen over die, uh, de meneer daarvoor... met die innovatieve windmolen. Ja. Kijk, dat is heel fantastisch. Iedereen die uitvindingen doet, uh, heel graag. Uh, wat je wel moet bedenken daarbij is... van, er is inderdaad overal eens energie te oogsten, om het zo maar te zeggen. Uh, er is zat energie op deze wereld. De vraag zit hem niet in of je energie kan winnen, of oogsten. De vraag zit hem erin tussen wat kost zo'n prototype... bijvoorbeeld dat de windmolen die hij ontdekt heeft... versus wat het opbrengt. Ja. En dat is de grote vraag. En uh, ja, daar moet een soort balans in zitten. Dus als die... Dat ga je met hem uitzoeken? Of het een beetje een haalbare uh, Precies, dat moet je uitzoeken, ja. ja. En uh, vaak blijkt toch wel... Uh, en dat is misschien mogelijk waarom universiteiten wat afhoudend zijn... is van, ja, dat er bepaalde richtingen zijn waar je in Denkt van nou, hier? Denken we echt wat we noemen een goede business case te hebben? Ja, en in andere, andere vlakken hebben we die minder. Ja. Maar tegelijkertijd moeten we nooit onze ogen sluiten voor allerlei nieuwe types. Er zijn zelfs mensen bezig met wat ze dan noemen vrije energie, Dat nou, dat gewoon op gaat op, op magnetische, en dergelijke en, en ja, innovatieve vormen van energie waar je eigenlijk geen idee van hebt dat ze er überhaupt zijn. Nou, de vraag is nog wat kan daar wat uitkomen? Ik weet dat er als on mensen ontzettend sceptisch zijn ze erover... Maar het kan. Het is mogelijk. Ja. Oké. Okay. Ja, ik vind het sowieso... Uh, inspireert het enorm, dit soort ideeën. En mensen die daar natuurlijk mee bezig zijn. Dat is sowieso het mooie ervan. En wat je ja. zegt inderdaad, gewoon het, inderdaad. Het idee van, je deur slaat dicht. Er hey, zit kracht in. Ik, ik herinner me dat ik als kind ooit een, een sprookje hoorde... over de ontdekker van, de, uh, van stoom... Als, ja. als kracht. Hè? Dus ja. Die dacht, hey, dat, dat keteltje staat dat te klepper op dat vuur. Daar zit kracht in. Daar kan ik iets mee. Daar moet ik iets mee. Het ja. is natuurlijk fantastisch als mensen dat dan ook ontwikkelen. En daar echt energie uit halen. Ja, en wat nog steeds de basis is van, uh, van onze grote elektriciteitscentrales. Ja, stoom. Ja, ja, zeker. Dus we, we moeten uh, blijven innoveren daarin. Maar ja. tegelijkertijd wel beseffen dat het met name nu gaat over... Ja, we moeten technisch innoveren. Maar zoals ik eerder zei, techniek is... Absoluut niet meer onze enige vraag. Ik denk nee. dat een grotere vraag momenteel is: van hoe krijgen we eigenlijk een, een, een andere cultuur rondom andere financiering? Van ja, ook rondom financiering. Van, ja, ik maak een lange termijn investering. Ja. Op een of andere ja. manier zijn wij het ontzettend logisch gaan vinden. dat we liever telkens gewoon een maand blijven betalen, per maand blijven betalen voor onze energie. Ja. En als je dat tien jaar op elkaar legt, dan kom je tot een astronomisch bedrag. Ja, en in dat licht is een investering in duurzame energie heel interessant. Ja. Maar ja, inderdaad, je kan niet ontkennen dat het om grote bedragen gaat vaak. Oké, okay. wij gaan nou even investeren in muzikale energie in de Dit is de Nacht. Die hebben we ook even nodig om even alles weer te laten bezinken, want er komt een hoop voorbij. En uh, gelukkig hebben we daarvoor Lucas Blom in huis. Die uh, is een liedjesbakker, singer-songwriter uit uh, Amsterdam. Heb jij wel eens meegedaan om met wedstrijdjes ook, Lucas? Kunnen we uh, jou ergens ja. voor kennen? Ja, ik heb meegedaan aan de grote prijs. Het grote prijs van uh, Nederland. Weet je. Ja, ja. Als afgelopen in... zomer inderdaad. Okay. En en... Ging dat goed? Ja, het ging heel goed. Ik ben uitgenodigd voor het kwartfinale. Die heb ik gespeeld. Dat was volgens mij het beste optreden wat ik ooit heb uh, gespeeld. Hmm. Uh, helaas niet door naar de volgende ronde. Okay. Maar het was sowieso de hele ervaring was echt te gek. De, de het... competitie was ook sterk, hè? Ja, zeker. Hmm. Uit mijn kwartfinale waren ook heel veel mensen door vier van de, van de zes. En ja, iedereen die door was, is zo ontzettend goed. Wie, en... wie heeft uiteindelijk gewonnen? Uh, Sophia Dracht. Sophia Dracht. Ja, die kennen we van de beste singer-songwriter. Singer precies, ja. Ja, ja. Heb je daar trouwens ook uh, voor aangemeld? Uh, ja. ja. Ja. Ja, want ik speelde... Ik was uh, in april bij 3FM bij Toeval terechtgekomen. Zo'n item dat je dan moet je buiten spelen in min 20 <laughs> En uh, uh, uh, als ze het leuk vinden mag je naar binnen. Dus toen zat ik opeens daar in de studio. Cool. En die uh, DJ uh, die zei van... joh, ga je inschrijven? Dus ja. ik heb het gedaan, maar... Ja. ja, ze hebben me niet uitgenodigd. concurrentie is moord. Er zijn ja. ontzettend veel songwriters Writers uh, momenteel. Het is ook wel een beetje gelijk een nadeel. Hoe, hoe onderscheid jij je in dat wereldje? Nou ja, ja het is een nadeel. Het is een voordeel. Want er wordt zoveel nieuw talent, wordt de kans gegeven. Ja, zo kan je het bedoel, ook bekijken. Anders bereiken. had ik hier misschien ook helemaal niet gezeten. Ja, dat is zo. En kijk, ik, ik probeer gewoon op de beste manier die ik ken... voor mezelf liedjes te schrijven en een beetje dicht bij mezelf te blijven... En niet proberen iets van een geluid te creëren. Dat, dat lijkt op iets wat ik leuk vind. En nou, als meer, mensen maar... daar enthousiast over worden, dan is dat mooi. Ja. Dan kun je er wat mee. Ja. Ja. Ja. Hey, um, maar goed, hoe onderscheid je je? Wat, wat is jouw eigen geluid? Denk, vind jij? Nou, Ik denk dat, dat ik qua gitaar en muzikale composities... toch wel ja, iets anders bied dan de, dan de meeste singer-songwriters. Oké. Okay. Ja. Okay. En welke compositie ga je nu voor ons spelen? Het heet No Alibi. No Alibi, oké. Okay. Yes. Geen alibi. Lucas Blom in Dit is de Nacht. And she might think you're what you said. But girl, you're not the first he's had. Spread his lies, your legs will follow Puts on a show make you feel hollow And I said, nope No, no, no That's no alibi Oh, no His wayward word seems out of place Yet everywhere he's left his trace And he is always out for more, yeah One day someone will settle the score And I said, no, No, no, no That's no alibi Oh, no Oh, no Oh no, no, no, no, no, no, that's no alibi It's your own fault, He's unwrong, it's not hard to try Just take one good look around, as another guy Who puts his money where his mouth is Makes you forget all about this Beats you good and makes you smile And makes you realize in time that's no alibi Oh no, oh no, mm -hmm. So now you heard the solid truth. It's up to you. It's time to choose. 'Cause I am always right beside you, oh yeah, lady. So come say hi.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 Take one good look around as another guy who puts his money where his mouth is makes you forget all about this, treats you good and makes you smile, and makes you realize in time that's no alibi. Oh no! Oh no! Oh no! I said no. No, no, no, that's no alibi. Oh noob, oh noob, oh no. Yeah, lekker hoor. Dank u. Een tikkeltje blues erdoorheen, heel fijn. Ja, ja ik heb al heel veel blues in. Ja, lekker, lekkere blues riffjes, die zitten er wel goed in bij jouw... Dat is zeker ook iets wat onderscheidend is, toch? Ja. Meer dan ja. een paar slagjes, dat zeker weten. Ja, maak je helemaal waar. Dankjewel, Lucas Blom. We horen straks nog één keer van jou. En intussen in de ditse nacht hebben we het vannacht over groene energie, over duurzaam leven, duurzaam denken. Een cultuuromslag moeten komen, zeggen mijn uh, studiogasten. Eimert Muilwijk, uh, voorzitter organisatie Duurzame Energie. En Natasja van den Berg, uh, praktisch idealist, schrijf, schrijfster van het boekje Praktisch Idealisme. En wat doe je eigenlijk vandaag de dag uh, voor groene energie naast uh, je eigen huis groener maken, uh, Natasja? Ik heb een bedrijf wat uh, onderzoek doet en gesprekken leidt met gewone mensen over ingewikkelde thema's. Ja. En dus de metalen organisaties mij uh, om uit te zoeken... hoe je over complexe onderwerpen vaak zijn dat universiteiten met burgers kan praten, ja, met gewone hoe? mensen. Hoe zorg je ervoor dat al die ingewikkelde dingen uh, behapbaar worden? en Alles, bij komen? Ik ben er echt van overtuigd. Ja, misschien ga je me nog niet vragen om de snaartheorie uit te leggen... voor gewone mensen, maar <laughs> dat trek ik zelf ook niet zo goed. Maar ik weet ondertussen dat als je mij uh, een uur met een hoogleraar geeft... ik eigenlijk altijd in staat ben om te zeggen... oh, maar als ik het zo formuleer... Klopt het dan nog steeds wat je zegt? En, is dat ge en dan gebruik ik ja. geen jargon en geen ingewikkelde termen. En dan kom je er eigenlijk wel uit. Dus het ja. is gewoon goed luisteren en goed nadenken... en geen ingewikkelde termen gebruiken. En dan is bijna altijd alles uitlegbaar. En die gave die zet je ook in als het gaat om uh, het terrein van de duurzame energie. Om mensen uh, uh, uit te leggen dat het helemaal niet zo ingewikkeld is als het lijkt. En dat het allemaal best kan. Ja. Um, Even iets anders, we begonnen deze uitzending natuurlijk met het feit dat de overheid uh, uh, wel een grote mond heeft als het gaat om ambities op duurzaam gebied, maar die niet altijd waar maakt. Jullie hebben allebei uh, in de coulissen gestaan om uh, onderdeel uit te maken van die overheid, tenminste in het parlement. In 2010 stond Eimert, jij stond op nummer 10 bij de ChristenUnie en Natasja, jij stond op nummer 13 bij de GroenLinks. Ja. Maar de Christine haalde vijf zetels. GroenLinks won weliswaar toen, maar kwam niet verder dan tien. Dus jullie kwamen niet in de Kamer. In 2012 stonden jullie allebei niet meer op de lijst. Waarom niet? Klopt, hè? ik ben zelf voorzitter geworden van een vakbond na die tijd. En dan mag je niet meer politiek in één richting actief zijn. CNV, ja. Eh, ja, CNV. Jongere, en ja. en ja, daar zie je dan, dan is het ook niet handig, want dan moet je lobbyen bij de VVD, CDA. Overal ja. eigenlijk. Ja, dan wordt het altijd. Als je dan heel actief bent bij één club. Zou je het nog wel willen? Of, of zeg je van. Dit ligt, past me eigenlijk veel beter. Zo'n organisatie duurzame energie. de burgers activeren. Uh, dat werkt beter dan de overheid. Uh. Maar ik denk dat je ze echt allebei nu kaart nodig hebt. Want de overheid die moet goede regelingen bieden. We hebben het vandaag veel gehad over die business cases. Dus dat het uit moet kunnen. Maar vervolgens moeten burgers ernaar gaan handelen. En ik ben nu heel erg aan de burgerkant zit ik nu. Uh, zeker. Echt al eens een keer wat in de politiek willen doen. Om te kijken, van, kan je daar wat gaan doen? Maar voor mij zou het wel moeten zijn: je moet echt heel duidelijk een missie hebben. Ik vind het moeilijker van de politiek, vind ik wel. ja Je wordt politicus om het politicus worden. Van ja, ik word Tweede Kamerlid en vervolgens kijk ik wel welke portefeuille ik heb. Ik zou echt een soort missie willen hebben: van nou, dit wil ik in ieder geval. Uh, realiseren. Dus en als de Christen nu bij jou aanklopt... dan zeg je van, ik wil het best... maar dan wordt, dat, wordt wordt milieu bij portefeuille en dan is dit, komt dit in het programma. Anders ja, maar niet het. in de komende jaren. Want ik heb me echt heel duidelijk uh, verbonden aan... Een organisatie de Duurzame Energie. En daar uh, wil ik nog groter maken. We hebben nu 14.000 leden. Dat is hartstikke ja. mooi. Uh, en ik vind niet dat je moet gaan uh, jobhoppen en dergelijke. Dus dat is ook de reden waarom ik... Uh, ja, maar niet meer beschikbaar gesteld de afgelopen tijd. Okay. En, maar wie weet. Natasja, zou jij het nog willen voor GroenLinks in de Kamer? Of voor een andere partij misschien? Maar... Nou, ik heb nu wel heel duidelijk ook een keuze gemaakt. En, uh, dat is uh, dat ik dat bedrijf ben begonnen met twee uh, uh, collega's. En, uh, en wij gaan nu ons eerste personeelslid aannemen. En ja, dat betekent dus dat we een goede ambitie ja. hebben. Wij willen gewoon zo goed mogelijk zijn. Je hebt een andere weg ingeslagen ook. Ja, je hebt ja. een andere weg ingeslagen. En ik weet ook niet, ik, ik heb eigenlijk nu al een stelling. Aan, die, die moet eigenlijk, die moet, vind ik zelf ook, dat ik die serieus moet uh, uh, omarmen. Dat we eerst al het laaghangende fruit maar eens moeten plukken met z'n allen. En, uh, Datgene dat is, wat wij zelf kunnen doen. Nou, en dat is dus wat de samenleving zonder dat de regels veranderen. Want die regels, als die regels veranderen... veranderen ze ook soms op manieren dat we het eigenlijk niet willen. Laten ja. we nou eerst eens kijken... wat we allemaal als bedrijfsleven... die hele grote stappen kan zetten en aan nou, het zetten Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Burgers zelf, maatschappelijke organisaties bedoel... Uh, allerlei scholen. Ieder, al die scholen hebben platte daken. Daar ligt nog geen zonnepaneel op. Uh, dus we kunnen ja, Daar kwam ik ook een mooi idee van tegen. Dat je gewoon als ouders uh, van een school... Uh, bij school zijn ouders altijd heel betrokken. Dat je kunt zeggen, wij als ouders van deze school... leggen zonnepanelen op dat dak. En daar profiteren we zelf ook weer van. Ja. Dat kan. Dat is met z'n allen een corporatie. En dan hoef je dus niet je eigen dak uh, vol met zonnecellen neer te leggen. Maar dan gebruik je het dak van de buurt. Uh, waar wat fijn is. Nu gaat het iets over het Serra-akkoord willen zeggen. Maar er zijn dorpen in Friesland... waar ze hun buurthuizen, waar geen budgetten meer voor waren... geen subsidies meer voor waren, hebben gefinancierd met windmolens. Dus de ja. winst van de windmolen wordt geïnvesteerd in het in buurthuis. buurthuis. Zodat het buurthuis kan bestaan. Ja, zodat je als gemeenschap, dus dat is het corporatieve idee. Van ja, dan kan je dus ook nadenken over de bestemming van dat soort dingen. Dus mijn stelling is: er zijn heel veel dingen die je kan doen. Niet alleen in je eigen huis, maar ook in de manier waarop je je leven leeft. Uh, en dat is eigenlijk een veel leukere manier... om daarna tegen de politici te zeggen... oké, okay, weet je, wij hebben, wij ons hebben deel het, gedaan. Wij hebben het ja. nu wel gedaan. En nu lopen we echt tegen barrières op. En daar moet nu ja. echt wetgeving veranderd worden. Of weet ik veel. Want onze nou, overheid is... houdt er natuurlijk ook heel erg van. Om hè, de participerende burger, participatiemaatschappij... we moeten het zelf doen enzovoorts. Maar de overheid heeft ook... Een verantwoordelijkheid, vind jij eigenlijk? Ja, absoluut. Laten we het voorbeeld erbij pakken van die uh, zonnepanelen school. op scholen. Dus eigenlijk grootschalige uh, nee. zonnepanelen. Dus of een veld, of een heel maar groot dak. Nee, doe nou even gewoon een dak uh, van een school. Ja, of een buurt omheen. Ja, dus als je een grootschalige installatie hebt... Ja. Uh, dat is moeilijk, heel moeilijk rond te maken. Dus voor een burger, dat heeft een beetje met fiscale wetgeving te maken. Maar het is heel simpel: uh, je wordt gewoon een energiemaatschappij. Als je dat doet, als je daarvoor kiest, zegt de overheid: Ik zie jou als een energiemaatschappij. En uh, dan ga ik je ook als zodanig belasting opleggen. Ja. En dan denk ik al: ja, te ingewikkeld, laat maar. Uh, we hadden het over terugverdientijden. Dus voor een burger is dat rond de 10 jaar. Als je het op en school gaat leggen, is het eerder rond de 15 tot 18 jaar. Oh. En terwijl die zonnepanelen, die leveren nog evenveel op... maar je krijgt er gewoon minder voor terug. In, een, in dat onlangs gesloten energieakkoord, dat voorziet hij er niet in, nog? Dat voorziet wel in een energiekortingje. Dus het, het wordt iets beter. Dus in plaats van 18 jaar wordt het nu, wij spreken, 14 jaar. Nou, dan komt het al dichterbij in de buurt. Maar ja, dat, het is dan toch een grijs gebied van... ik heb, krijg heel vaak de vraag van, is het nou rendabel, ja of nee? Dat, want, en dat verimpulseert van, ja, je hebt een soort kantelpunt... Ja, nu is het wel in een en nu is het niet in een dapel. Want, want geldt... geldt dit voor al die coöperaties... die samen dus een windbolen exploiteren of samen een ja, zonnepark... die zitten allemaal met het punt van als je het iets grootschaliger gaat doen... inderdaad zoals op het dak van een, van een school... dan is het een stuk minder aantrekkelijk op dit moment. Terwijl als dat wel gaat vliegen, zoals dat in Duitsland heeft gedaan... als je daarover de snelweg rijdt... zie je dus inderdaad allemaal grote daken vol, maar ook velden vol. En dat komt dus doordat de overheid... ...daar andere regels heeft gesteld. Dus ja, ik vind wel degelijk dat er... de politiek ook een ontzettende belangrijke rol erin heeft. Dus de Minister, maar ook Kamerleden. En dus ja. even ter uitleg. Kijk, we moeten die schatkist op de een of andere manier vullen. En, uh, want we moeten daar dingen van betalen als goede zorg en onderwijs. En een van de manieren waarop we dat deden, uh, tot heel kort, is energiebelasting. En dat is een belangrijke vorm van belasting. Dus... En nu gaan al die mensen opeens eigen energie opwekken. En krijg je dus geen energiebelasting op de gebruikte energie. Dus dat is een dus, gat in de begroting. Ja. Dus dat, dat is het punt. En, en als die... Corporaties die, die al die schooldaken gaan voorleggen, niet meer gaan afnemen van de grote energiemaatschappijen waar energiebelasting op zit. zitten we met een nog groter gat. Dus dat is een ja. beetje wat er aan de hand is. Ja. Het ministerie van Financiën Je ziet met ledenogen bijna aan: oh jee, wij hebben helemaal geen alternatief op dit moment nog. Oh, dit stimuleert we vorm... eigenlijk, eigenlijk nog meer om duurzame energie te gaan gaan Ja, precies. Dus even goed begrijpen. Het is dus een oude vorm van, energie, van ja. belasten op energiegebruik. Dat was makkelijk, want dat komt in alle huizen... alle bedrijven, ja. alle gebouwen, iedereen... Makkelijk sturen nee, voor de overheid. Dat is een ja. makkelijke vorm van energie, of een belasting. En nu gaan opeens allemaal mensen... hun eigen energiemaatschappijtjes spelen... Ga niet meer afnemen van de grootverbruikers... waar je gewoon een rekening op kon, kon, kon laten maken. En zeggen, oh, jij hebt zoveel verbruik, dus zoveel belasting betalen. Nee, maar, okay. Paniek. P prima, dus ze willen daar belasting op heffen. Maar dat kan dus minder belasting zijn dan, toch? Ja, nee. Nou, en dat daar, dus dat is wat hij bedoelde met dat energieakkoord. Daar stonden een paar hele goede maatregelen. Maar in de uitwerking zie je nu dat het ministerie van Financiën denkt... ja, maar de som moet ja. wel rondblijven voor ons. Anders hebben we een gat in de begroting. Dat is... Ja, het is wel belangrijk ook te noemen. dat Ik vind het op zich logisch dat je op een, een grondstof die eindig is, dat je ja, belasting ja. op heft Want dat is natuurlijk de, de, de interessante gedachte... die ik gisteren bij uh, op, uh, onze concurrerende zender BNR hoorde... ik zapte er toevallig voorbij, Maurits Groen. Mm -hmm, wel bekend, als en hoog in de duurzame honderd stond hij, geloof Nummer ik. Drie. Nummer drie. Die, uh, die zei, en, en, nou ja, in feite hef je uh, door te subsidiëren duurzaam energie, haal je, je geld weg... bij mensen die grijze stroom verbruiken. Ja. Die straf je een beetje. En dat stop je in de mensen die groene energie gebruiken. Ja. Is, is, dat, is dat het systeem? Moeten we het zomaar doen? Nou Je hoeft niet eens subsidie te noemen. Je kan dus iets lagere belasting erop heffen. Dus eigenlijk kun je bij wijze van spreken zeggen... Nou, we stoppen alle subsidies, dus dat je een bedrag krijgt als je investeert. Wij spreken zou je dat echt helemaal stop kunnen zetten... als ja. je maar minder belasting of geen belasting... want ik vind het nogmaals, even terug naar... waarom heffen we ook weer belasting op, hierop... is dat we dachten van, hé, hey, dat gaat op. Dus dan kunnen we maar beter ook zeggen van... Nou, we gaan het niet te hard wegstoken. Uh, maar als we nu een eindeloze resource hebben hoeven we ook. Geen belasting meer. te Nee, hebben. Die, die we willen stimuleren. Waarom zou je daar belasting op gaan heffen? Natasja, die twijfelt een beetje aan die redenering. Nou, die redenering is natuurlijk heel erg. Die, die hoort heel erg bij. En het is natuurlijk niet gek dat er iemand van de Christen nu GroenLinks. Die hoort heel erg bij partijen die zeggen: je moet de vervuiler laten betalen. Hè, en zo'n ja. soort systeem mm -hmm. laten werken. Maar, maar in de praktische realiteit van een ministerie van Financiën is het gewoon een hele makkelijke. is energie is gewoon, gewoon een, een makkelijke. Ja. Maar dat Niet zijn, zijn wij, dat ministerie. Nou, nee, ja, dat geen, weet ik. Nee, een, maar bon, dat de een bron van is, inkomsten, laat ik het zo zeggen. Het is een, een makkelijke. En ik ben het helemaal met een je eens dat het zou zien. Kijk, de echte subsidie die wij geven op energie die gaat niet naar duurzame energie. Die gaat op grootverbruikers van fossiele energie. Ja, ja. Die krijgen die korting wel namelijk, waar Eimert het over heeft. Die lang. hoeven die energiebelasting niet te betalen. Dat is raar. Waarom is dat zo dan? Omdat wij de industrie uh, uh, niet duurder willen laten zijn ja. dan onze buurlanden. Dat ja. is met ja. concurrentie ja. te maken. Heeft dan met de metaalindustrie en zo te maken. Die ja. De, ja, ja, dus grootverbruikers in Nederland, die betalen. Uh, krijgen wel een korting op hun energiebelasting. Uh, ja. En die, dat is fossiel. En ik ben natuurlijk he, ik ben helemaal van het eens met iedereen die zegt. Eigenlijk zou je via die gedachte van... waar heb je nou eigenlijk belasting op... moeten ja. zeggen, wij laten de vervuiler ja. betalen... en degene die niet vervuilt, niet. maar Ik ja, zit, zit nog wel ik te het denken... Het, het, het, het, het wordt een beetje ingewikkeld nu... maar um, als we nu stellen um, dat... Uh, dat, dat, dat dat de oplossing is: groene energie uh, stimuleren, belonen en grijze energie uh, straffen, maar zeggen. Als nou uiteindelijk iedereen op de groene energie zit. Precies, hebben we een gat? Ja, dat, dus dan heeft de overheid het probleem. het ja, is 2,3 miljard gaat het hierover. Dat is nou niet zeg maar. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil is: lopen we dan niet het risico dat de overheid dan zegt: van, Nou jongens, hartstikke goed gedaan, nu gaat de belasting weer omhoog? Ja, die kans bestaat, maar je kan op heel veel dingen bij belasting heffen. Als je gaat kijken van hoeveel er aan belasting gegeven wordt en wat die 2,3 miljard daarin is, dat is niet zo bar veel. We moet, moeten moet gewoon nieuwe vervuilers zoeken. Bijvoorbeeld mensen met een oldtimer. Die zijn... Ja, <laughs> maar je zou bijvoorbeeld ook op btw nog veel meer kunnen. Moet wat noemen ze? Deferantieën. De dus gezegd van nou ja, je hebt nu, je hebt nu uh, 21%, 6% en 0%, geloof ik. Waarom maken we niet een btw-tarief voor producten die we eigenlijk helemaal niet willen voor van 50%? En dan haal je via de btw, dat is, dat heb je zo die 2,3 miljard binnen. Dus dat wa is heel iets in waar kan dat op? 50% btw? Waar zou je dat nou op ja, ja, bedrijven? Je hebt bijvoorbeeld op of, of, sigaretten, dat is, dan noemen we ah. dan opeens accijns, ja, ja. ja, uh, is ja. het al een paar honderd procent. Ja, ja. Maar tussen die, die 21% en die paar honderd procent zit ja. nog geen categorie. Nou, dat ja. zou bijvoorbeeld een optie kunnen zijn. Nou, kijk, hier, hier klinkt de echte politicus. De, de, de vraag is beantwoord, waar halen we het geld vandaan? Heel goed. Ik voorspel jou nog een grote toekomst, meneer Mijlwijk. Dank. <laughs> Volgens mij word jij nog een hele grote. Bij deze opgetekend. Kijken of ik gelijk ga krijgen. Natasja, uh, Eimert, uh, we, we zitten er alweer bijna op. We, ga, uh, we kunnen zo meteen nog wel even. We kunnen nog wel wat bellers erin hebben, toch? Gezellig. Ja. Dus als u nog een idee heeft of een bijdrage of een vraag, 0800 1121. Uh, over duurzame energie, hoe pakt u dat aan? Uh, welke vraag heeft u erover? Of vindt u het te ingewikkeld? En uh, nou, wat, wat, wat zou u willen starten? Misschien heeft u daar vragen bij. Gewoon hele concrete vragen. Kan allemaal. 0800-1121, gratis nummer. Zeg ik er nog maar even bij. Dus uh, wat houdt u tegen? Geen, uh, no alibi. Zoals Lucas Blom net zong: no alibi's. En als ik het zo hoor, zijn er ook uh, weinig alibi's nog over om niet over te stappen op groene stroom. Zeg ik ook vooral tegen mezelf. Nou ja, ik zit, ik zit weliswaar bij een duurzame Energieleverancier dat wel, maar dit soort dingen daar ben ik nog niet aan begonnen. Um, Lucas, yes. ga jij nog even voor ons zingen? Ja zeker. Wat heb je nog voor ons in petto? Uh, Birds of prey heet het. Birds of prey, ja. dus roofvogels. Uh, yes. hmm, klinkt spannend. Laat me horen. Lucas Blom dames en heren, singer-songwriter uit Amsterdam, met Birds of prey. Oh my love Ground. Hold me close, don't let me go. Let birds of prey take. It all away, and as my words to ground in silence, the calm reply was maybe you should try this for a chance. Birds of Prey, Lucas Blom. Voor de vierde keer en de laatste keer in dit nacht. Goed om je hier gehad te hebben. Mooi liedjes. Dank je. Ik, uh, ik hoop dat uh, dat, dat uh, breder... Want je bent nu ongeveer een jaartje bezig, hè? Ja. Als singer songwriter ja. uh, Heb je nog mooie optredens staan? Of, of wedstrijden? Of, of andere routes waarmee je hoopt een breder publiek te bereiken? Nou ja, ik ben laatst laatste tijd heel druk geweest met studie. Uh, maar ik heb het nu... Ook belangrijk. Uh, ja, zeker. Maar ik krijg het nu weer wat rustiger, dus ik ga nu weer een beetje rondkijken. Als dus je Omdat iemand nog een goed idee hebben. dan ben ik te vinden op Facebook. Via facebook.com slash Lucas nou, En vannacht heb je natuurlijk in elk geval uh, nou, zeker 20.000 luisteraars gehad. Dus die hebben allemaal kunnen genieten van jouw muzikale kunst. Lucas, hartstikke goed dat je hier was. En ja, ik wens je heel veel uh, succes. Dankjewel. Bij jouw weg, hoe die verder gaat. Yes. Hopen nog veel van je te horen. Lucas Blom. Wij ronden ook af in dit nacht uh, uh, met ons thema duurzame energie. We hebben nog één, uh, één beller. Willem, goedenacht. Ja, goedenacht. Goedenacht. Wat is, wat is jouw idee hebben, of jouw bijdrage aan groene energie? Dat wij in Nederland voorop lopen, al tien jaar, met vrachtschepen te komen op de motoren. We slopen de motoren eruit, We zetten we lichtgewicht aluminium drie zeilen erop, stangen... Bouwen we bouwen de scheep om en we reizen in de hele wereld gratis. De wind kost niks. Vrachtvaart. Ja. En we, aanbiedingen kunnen we niet meer aan. en We moeten overal komen voor uh, paraderen, bij, bij sales. Dit, dit gebeurt we, nu en, al, hè? Ja, en ja. we zijn in Den helder begonnen, tien jaar ja. geleden. En daar hadden we dus, uh, daar hadden we dus uh, scheepswerf. Zeg, we zijn, zeg, zeg je we Nederlanders of ben je er zelf bij betrokken? Red Homers heet het. U kijkt op internet, Tres honders, En u krijgt, de, het wordt door Nederlanders of vrienden van ons... met een duizend leden die, die, die daar investeren. Oké, okay, dus ook zo'n corporatie eigenlijk. Co -coöperatie. Ja, en, ja, en de staat Friesland, de Fries, Friese provincie... heeft ons weggekocht, ons bedrijf... voor 1 miljoen als we dus dat in Harlingen komen bouwen. die werf. En wij zijn dus naar Harlingen vooruit. Gaaf, oké. Okay. Ja, dus dat Harling. heb jij ervoor over. Een hele verhuizing naar Harlingen... om ja, het op dit mogelijk het, te het, maken. Ja, mooi. Ja, ja en, en, en, en, de, de, de, iedereen staat er ook achter, namelijk. Ja, ja hartstikke het, mooi, Willem. Het, het, We moeten helaas afronden, want het, uh, het, uh, de tijd zit erop. Maar een zeil, een zeil bijzetten op een vrachtschip en wat dat allemaal oplevert, best dat hartstikke hombus. mooi. Een Hombus. Ja, yes. de ja. Best, ja. ja. Okay. De best Hombus. Ja, oké. Okay. Dank je wel, Willem. Willem. <coughs> dat was hem. Eimert, dank voor je komst. Ja, zelfde geldt voor uh, Natasja van den Berg, praktisch idealist bij al wij kennen we van de organisatie Duurzame Energie. Uh, mocht je meer willen weten over dit soort dingen... dan vind je uh, dat op duurzameenergie.org. Voor uh, wat betreft Eimert En voor, over Natasja vind je alles op haar uh, eigen website. Nasja Natasja van Berg, Van Den Berg? Van Denberg. Van Denberg. En van Denberg. mijn bedrijf heet Tertium. Wat een reclame. <laughs> nou ja, goed. Dat mag allemaal, hè. uur Goed dat jullie er waren. Bedankt voor alle uh, inspirerende ideeën en verhalen... En, uh, uh, kritische noten die er ook bij horen. En uh, nou ja, we hebben volgens mij nog weinig alibi over om uh, echt over te stappen. Als ik een energielening kan vinden die uh, gunstig uitvalt, dan uh, wordt het wel eens tijd, denk ik. Dank jullie wel.